Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij rellen in Brussel is een geraakt. Hij ligt met een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis. Er werd geraakt door een steen die relschoppers hadden gegooid. Gistermiddag liep een vreedzame demonstratie tegen moderne slavernij in Libië uit de hand. Het was de derde keer in drie weken dat er rellen uitbraken in Brussel. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon, zijn de rellen gisteren vermoedelijk veroorzaakt door een netwerk van infiltranten. Volgens Belgische media wil Jan Bon laten onderzoeken of er een verband is met de eerdere rellen in de stad. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladde wegen in het noorden. Door hagelbuien zijn op de A6, A7, A28 en de N50 ongelukken gebeurd. Voor zover bekend was er alleen blikschade en raakte niemand gewond. Er is vannacht gestrooid. Rijkswaterstaat zegt dat weggebruikers kennelijk weer moeten wennen aan gladheid en geeft het advies voorzichtig te rijden. Op Tenerife zijn 22 mensen gewond geraakt toen de dansvloer van een discotheek instortte. De aanwezigen kwamen in de kelder van het gebouw terecht. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis op het Canarische eiland gebracht. Sommigen liepen ernstige botbreuken op. Onder de gewonden zijn behalve Spanjaarden twee Fransen, een Roemeen en een Belgische. Indonesië waarschuwt luchtvaartmaatschappijen opnieuw voor aswolken uit de vulkaan Agung op Bali... De vulkaan is gisteren uitgebarsten. Omdat de as zes kilometer hoog in de atmosfeer zit... hebben de Indonesische autoriteiten code rood afgekondigd. Het hoogste dreigingsniveau. Aangenomen wordt dat de Agung opnieuw uitbarst. Het vliegveld op Bali is nog open, al zijn sommige vluchten geannuleerd. Op het naburige eiland Lombok is het vliegveld helemaal dicht vanwege de aswolk. Het weer nog in de noordelijke helft van het land buien. dus ook wat zon, het wordt maximaal 7 tot 8 graden... Morgen bewolkt, eerst regen, later wat vaker droog en het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 5 kilometer, vertraging een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Spin around your help is here.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 just so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 Nee, zijn gang kan gaan tot meer zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust: liefde van de lust, steeds maar weer zal gaan verliezen. Om Maar dat is zoals het gaat. Hier aan de kust. Zee.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 Cielo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito sabe sabecito lo hago pegando ojito con mi sonrisa mi boca lugar favorito mi lugar favorito pasito a pasito sabe sabecito lo voy pegando poquito a poquito